3 uur. Jurgen Boekraat met het nws Journaal. Het breedste vliegtuig ter wereld met een spanwijdte van 117 meter heeft voor het eerst gevlogen. Dat ging goed. De piloot van de Stratolounge zei dat de vlucht voor het grootste deel normaal verliep. De Jumbo Jet vloog 2,5 uur op 5 kilometer hoogte boven de Mojave woestijn in de Verenigde Staten. Het vliegtuig haalde een maximumsnelheid van ruim 300 kilometer per uur. Het toestel is ontwikkeld om op ongeveer 10 kilometer hoogte een raket te lanceren. Het scheelt veel brandstof en dus geld om dat niet vanaf de grond te doen. In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker acht mensen om het leven gekomen nadat twee gebouwen waren ingestort. De slachtoffers kwamen onder het puin terecht. 16 mensen worden nog vermist. De gebouwen storten in door overstromingen waar de stad al de hele week mee kampt naar extreme regenval. De brandweer hoopt nog mensen levend onder het puin vandaan te halen... omdat er mogelijk luchtbellen zijn ontstaan waardoor ze nog kunnen ademhalen. Bij een woningbrand in Rotterdam is een bewoner van 27 om het leven gekomen. Het vuur brak smiddags uit en verspreidde zich over drie verdiepingen. De man was in paniek naar beneden gesprongen en daarbij zwaar gewond geraakt. Hij overleed later op de avond. Albanese oppositiepartijen zijn in de hoofdstad Tirana de straat opgegaan... Ze willen dat de socialistische regering opstapt... en dat er vervroegde verkiezingen komen. De oppositie beschuldigt de regering van premier Rama ervan corrupt te zijn... en banden te hebben met de georganiseerde misdaad. Iets wat de regering ontkent. Aanhangers gooiden fakkels, vuurwerk en andere projectielen naar de politie. De minister van Binnenlandse Zaken hekelde deze aanvallen... en zei dat er vijf agenten bij gewond raakten. Het weer? Vannacht blijft het bijna overal droog en is het vrij helder alleen op de Wadden en in Zuid-Limburg... kan nog wat winterse neerslag vallen. De temperatuur draait, daalt tot rond het vriespunt. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. 72 van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 in all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it carried it home I'm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 Klopt er hier iets niet, ik draag een ring Zich om te moeten gaan. Kijk in de ogen en zie de cellen. www.zfmzandvoort.nl The pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock takes life away, so... You say that you will wait